Het vierde album, Kidday uit 2000, het tweede classic album. En uh, ja, straks, uh, zo rond uh, kwart voor elf, dan nog eentje. Everything in its right place en Idiotek, Die hoorde je, die twee uh, tracks van het album. En uh, nou ja, bij deze beloof ik, uh, moeilijk, moeilijkere muziek, lastige liedjes komen er vanavond niet meer hoor. Nee, dit was het. Dit is lokaal Omogole, de omroep voor Gole en Rio. Zometeen het derde en laatste uur van deze Going on the Ground special, de Zero's Heroes. Nu eerst het nieuws van 6 over 10. Van... Dit is het regio nieuws. Alle grote evenementen in Brabant worden afgelast. Dat heeft Jon Jorritsma verteld, de burgemeester van de gemeente Eindhoven. Ook wedstrijden in het betaalde voetbal gaan niet door. Ook in de gemeente Goorle zijn in de loop van vandaag reeds een aantal evenementen afgelast. Er zullen ook organisaties de komende tijd de omstandigheden in de gaten houden. ...en hierop met hun evenement anticiperen. Middels zijn er vier besmettingsgevallen in Goerder. De vrouw die zondag besmet raakte met het virus... ...is afgelopen maandag overleden. De vrouw was op en had al onderliggende medische problemen. Ze verbleef in de zorginstelling Guldenakker. En poppodium 013 heeft alle concerten... ...van de Deense zangeres Agnes Obel afgelast... En ook van de Amerikaanse metalband Papa Roach, daar gaat Papa nu dus van door. Dus Papa Roach coronavirus? Oké. Okay. Tot zover het Regio Ja, dankjewel. Zometeen het derde uh, en de laatste uur van onze Zero Special. Als uh, er nog iets wat, uh, ja, is wat jij wil horen, een uh, bepaalde Zero's, artiest of band. Laat het dan uh, vooral even weten, want we hebben nog heel veel niet gehad. 018 of facebook.com slash Zometeen uh, nog muziek van Eagles of Death Metal, Gorillas, Maar we beginnen met Knights of Cydonia. Muse komt eraan. De naturentuin in Goerlen is een ecologische belevingstuin aan de bosrand op Landgoed Nieuwkerk. Er zijn ook veel activiteiten in de naturentuin, waaronder thema-excursies, ontspanning, bloemschikken en moestuincursussen. Er is ook een verkoop van zaden en planten uit de tuin. En ook kunt u er tuinadvies krijgen. De naturentuin is van de ambassadeurs van Goolse Geheimen. Kijk voor meer informatie op naturetuingohle.nl De omroep voor Goorn en Rio met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorn.nl. Voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl lokaleomopgoorlen.nl Van Damon Elburn laatst nog een paar leuke zinnen uitgebracht Nieuwe zin als. Maar ja, we zitten nu midden in onze Zero's Hero specials En ja, dan horen deze gasten er natuurlijk ook bij. Natuurlijk, ja, ja. Toen straks al de Arctic Monkeys gehad En ja, wat een beestenband hè. Naapen, de uh, Gorilla's. En Dare kwam van uh, Demon Days uh, Ja, ik dacht even iets anders dan uh, Feel, Feel Good Inc Of uh, wat uh, Clint Eastwood hè, Die twee grote hits Ehm uh, uh, er was was nou um... een... Deze die stond uh, onder ook, oh ja, ook op dat album. Net zoals uh, Feel Good Inc. inderdaad. Met Della Soul en uh, Dirty Harry stond daar ook nog op, inderdaad. Ja, wel fijn. Gorillas en Dare. Ook nog Muse met Knights of Sedonia. Dat, uh, dat is ook een fijne plaat. Hè? Ja, die zit er regelmatig op. Die uh, Black Holes and Revelations. Met ook Starlight. En. Supermassive Black Hole, inderdaad. Stond er ook op. En verder ook nog Eagles of Death Metal. Met uh, I Want You So Hard. Boys, Bad News. Dus straks zal uh, Queens of the Stone Age zitten nog, zijn we mee begonnen. En uh, ja, die, uh, die frontman, uh, die zat ook natuurlijk uh, in uh, Eagles of Death Metal, inderdaad. Ja, ja, ja. Ook leuk. Even kijken, uh, volgens mij had ik laatst ook nog die wannabe in LA gedraaid, inderdaad. Ja, kijk, Miss Alyssa hadden ze ook nog. Ja, is leuk. Misschien binnenkort nog wel eens iets uh, van draaien. Hey, het is het uh, derde en laatste uur van uh, deze Zero's Heroes specials. Maar ja, ik kan alvast verklappen, volgende week doen we er gewoon nog een. Ik heb wel een beetje zitten, zitten, zitten rekenen te tellen en er zijn nog een hele hoop uh, Zero's bands die we ja, dit, ja, gewoon niet voorbij uh, gaan kunnen komen, omdat er zoveel goede muziek is gemaakt in die periode, 2000 tot en met 2009. Um, ik noem bijvoorbeeld uh, Kasabian, MGMT, Weezer, Volbeat, Wolfmother, Elbow, Linkin Park, uh, even kijken, Killers, Placebo, Kaiser Chiefs, Stereophonics, nou dat, zijn, uh, dat is best een mooie rijtje, en heb ik nog niet eens alles gehad. Dus volgende week, dan doen we gewoon nog zo'n zero special. Um, Tenzij nou, uh, ja, iets van deze bands uh, bij zat. Waar jij uh, ja, van dacht van... Hé, hey, maar dit is eigenlijk wel heel tof. Hè? Als dat nou massaal wordt aangevraagd. Dan uh, kan ik nog uh, wel natuurlijk het een en ander wisselen, switchen, et cetera. Um, je mag uh, je favoriete liedje uit uh, die periode achterlaten. Uh, uit 2000 tot en met 2009. Via 013 1344 of facebook.com slash Going on the alternative radio. En uh, ja, dit, uh, wat komt er dan wel aan uh, dit uur? Uh, nou ja, ik heb uh, zometeen nog... Uh, een classic album van Green Day voor je klaarstaan. The White Stripes, uiteraard uh, komen die ook nog voorbij. Uh, Florence and the Machine, die zijn aangevraagd. Uh, dus die uh, ga ik sowieso ook uh, draaien. Even kijken voor wie uh, zo ook alweer. Dog Days Over, die komt eraan. Ja, en ik had uh, al een uh, paar uur geleden gezegd, twee, uh, twee uur geleden in het eerste uur, van uh, na Paramore, van dat er sowieso nog uh, een andere emo-band uh, aankomt. En in dit geval is dat uh, My Chemical Romance. Uh, band bestond van 2001 tot 2013 Toen namen ze even pauze En vorig jaar uh, maakten, ze maakten ze bekend weer terug bij elkaar te komen En dat deden ze ook meteen in datzelfde jaar Hebben we inmiddels ook alweer wat optredens gedaan En volgens mij komt er ook een album aan uh, Dit jaar, een nieuw album van Mike Chemical Romans. het vijfde zou dat dan worden Dit komt uit de Zeros Welcome to the Black Parade When I was a young boy My father took me into the city To see a marching band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 To join the blast Lokale Omroep Goorlen heeft een eigen YouTube-kanaal. Oh yeah. www.youtube.com slash Omroep Goorlen. Daar kun je al onze programma's terugvinden. Laurence en de machine en de Dog Days daarover. En uh, daarvoor mijn chemical romance met welkom to the Black Parade. En uh, ja, inderdaad, de uh, Dog Days daarover. Het is uh, tijd om te dansen, want ik ga niks voor niks. Uh, een beetje die Franse accent opzetten. Uh, Daf Punk, natuurlijk uh, ongelooflijk uh, succesvol uh, in de zeros. Vooral uh, met het album Discovery destijds. Met One More Time. Harder, Better, Faster, Stronger. En uh, nou ja, al die andere nummers uh, die er nog op stonden. En ja, ik vind dit eigenlijk um, altijd een beetje de, ja, de achterneefjes van Daft Punk. Het gaat dan uh, ja, ook uit Frankrijk. Ook een elektronisch uh, music duo um, ja, dus uh, totaal totaal ja, helemaal toevallig en precies dezelfde stijl. En dus ja ook die French house, die electro house uit Frankrijk, nu disco of hoe, ja, hoe je het ook wil noemen. En, dus ook een duo uit Frankrijk. Uh, super, super toeval, dus ik vind dit altijd een beetje de achterneefjes van, uh, van Daft Punk. Zij heten, op mijn beste Frans, Gaspard Auger en Xavier de Rosnay. De Rosnay zoiets. En uh, nou ja, dit uh, debuut komt uit uh, juni 2007. En het, uh, ja, het album Cross, daar heb ik het dan uh, over, uh, kreeg supergoeie goede ja, recensies uh, van uh, de kritische mensen. En uh, nou ja, later ook nog genomineerd voor Grammy Award voor beste elektronische dance album. Uh, stond heel hoog toen in de jaarlijstjes van 2007. En dit was eigenlijk het, de grote hit van. We Are Your Friends, die kun je ook wel kennen van. Genesis stond uh, ook op ditzelfde album. Ook heel erg goed. Maar dit was de, de grote hit van het album. En ja, die moet dan natuurlijk even voorbij komen in onze Zero's Hero specials. Justice, de achterneefjes van Daft Punk en d a n e SFM in de ether, digitale radio op Sigo kanaal 919 en Log TV op Sigo kanaal 44. Nou, tegenover Hotel California vind je Hotel Yorba, de White Stripes. Ja, natuurlijk. Uh, daarna werden ze pas echt groot. Met het, het album daarna, twee jaar later. Elephant met uh, Seven Nation Army. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. En uh, The Hardest Button to Button. Ook een supergoeie clip. Aan uh, beide liedjes hebben trouwens ook nog de Simpsons uh, gezeten. Maar dit uh, was uh, ja, eigenlijk ook al precies datzelfde. Ja, Rood-wit-zwart concept. En uh, ja, ontzettend goed uh, nog steeds. White Blood Cells, dat, uh, zo heette dat album. Met Leaves in the Dirty Ground. Fell in love with a girl. We're going to be friends Ja, En deze dus Hotel Yorba En daarvoor, uh, ja, ik noem het maar even de, de achterneefjes van, uh, van Daft Punk Justice and Dance um, Ja, we kunnen nog een, een paar liedjes doen En dan uh, gaan we naar het uh, derde en laatste classic album van vanavond Maar volgende week dus uh, ja, gewoon weer zo'n Zero's Heroes uitzending Want heel veel grote bands uh, uit die periode 2000 tot, uh, 2000 tot en met 2009 Die we nog helemaal niet hebben kunnen draaien Want ja, laten we eerlijk zijn, er is zoveel moois gemaakt uh, in die periode daar moet ik wel af en toe allemaal voorbij komen. Dan uh, deze gasten, die hadden eigenlijk drie hits. Tik, tik, boom, die, uh, die draai ik wel eens. Uh, natuurlijk ook heter to told you zo, so, maar ik heb eerlijk gezegd deze nog nooit gedraaid. Dus er werd hoog tijd. Walk, idiot, walk. Ik bovenaan om uh, nog een keertje te draaien deze van uh, mijn lijstje. The Hives, ja. En uh, nou ja, hoe toepasselijk. Want ja, wie had er nou geen Hives en uh, MSN in de uh, Zero's? En uh, ja, ik zei het toen straks ook al uh, vanmorgen bekendgemaakt. Uh, deze gasten zij staan ook op het festival Jera On Air. Deze editie 2020. Dan uh, ja, gaan we toch al naar het, uh, het uh, classic album. Uh, laatste classic album van de Zeroes. Uh, deze. Zero's Heroes editie, um, ja, er zitten er staan twee hele lange tracks op. We ik er eentje van ga draaien. twee uh, nummers van 9 minuten staan erop. En sowieso iedere week draai ik het laatste kwartier uh, nou ja, een nummer dat de ja, langer duurt dan de gebruikelijke ja, zes minuten van een uh, liedje maximaal de radio. Uh, en natuurlijk ook een, uh, een hit van het album. En voor zijn het zijn ook de twee de eerste twee liedjes uh, op het album. Ja, en bij die tweede, die, uh, die Lanne is ook wel leuk. Die is namelijk ook weer uh, opgedeeld eigenlijk in vijf delen. Maar ja, dat ga je zo, wel, zo meteen wel horen. Laatste classic album van uh, vanavond komt van uh, Green Day uit 2004. American Idiot. Want uh, ja... Laten we eerlijk zijn, wie had dat ooit gedacht... dat Green Day nog eens de rockklapper van de 21e eeuw zou maken? Want van een vorige album ja, waren er in de VS slechts een half miljoen verkocht. En het uh, ja, groeiende liedjeschrijftalent van zandagitaarist Billy Joe Armstrong... bleef voorbehouden aan uh, de trouwe fans. En uh, ja, wat het grote publiek betreft dobberen ze voort op het uh, daardonder succes... van uh, nou, Dookie uit 1994, hè. When I Come Around stond daar ook op, uh, Basket Case, Longview. Nou ja, um, ze lieten eigenlijk, uh, ja, ze lieten zich niet van het veld slaan uh, met, uh, met dit album. Um, even kijken of ik daar nog uh, wat uh, leuks kan over vertellen. Nee, ik ga, uh, nee geen feitjes meer. Ik ga ze gewoon uh, in starten. En ik vond uh, ja, van deze hit, of tenminste, hit. In Nederland niet verder dan, uh, dan de tippenraden. Maar inmiddels een enorme classic uh, dit. Uh, vond ik altijd zo'n gave clip met dat groene slime op een gegeven moment wat uit uh, de muur kwam. En het ging over uh, de president, hè, George Bush Jr. He was an American idiot. Green Day. Mam, wat is dat toch heerlijk om uh, ja zo uh, over, nee, nee, nee, nee nog, niet, nog niet, nog niet, nog niet. Ik heb er nog eentje Rock and roll. om zo, uh, een, uh, ja de, de uitzending uh, zo. Nou gaat eigenlijk alles door elkaar om zo uh, de uitzending uh, af te sluiten. Um, Green Day met Jesus of Suburbia. Ik heb een, uh, een boek uh, en dat, is, uh, dat heet 1001 liedjes die je hoort moet hebben voor je doortraad en uh, voor de pep uit gehad. Zo had het ook kunnen heten. En um, ja, Dit liedje staat daar uh, onder andere in. Negen minuten lang. Jesus of Suburbia. Het zijn eigenlijk vijf korte liedjes van ongeveer twee minuten plus minus achter elkaar. Uh, Jesus of Suburbia zelf. City of Damned, I Don't Care, Dearly Beloved en Tales of Another Broken Home. En um, ja, ik heb ook de 1001 albumsversie. en uh, ja, daar staat hij natuurlijk ook in. Het is niks, niks voor niks een classic album. American Idiot. Dit titeltrack, de hit, die hoorde je daarvoor ook nog. En um, ja, dan heb ik nog één Minuut, ah, ja, doen we we even nog snel deze inderdaad. Um, volgende week gewoon nog een Zero specials. Want zoveel grote bands die ik nog niet gedraaid heb. Dus uh, nou ja, volgende week gewoon nog eens drie uur alleen maar muziek uit de, de periode 2000 tot en met 2009. En uh, nou ja, dit is ook wel een uh, beroemde, bekende, bekende, beroemde. In uh, het alternatieve circuit dan in ieder geval. Madrugada, de kids are on high street. Ik spreek je vrijdag weer. Fijne avond. In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 Dit is het regionieuws. De gemeente Tilburg en de gemeente Goorle krijgen 832.000 euro... ...die ze samen moeten verdelen voor het Bels lijntje. Met deze subsidie kunnen het natuurgebied de Kaaistoep in Stadsbos 013... ...met Kamp de Kiek tussen Riel en Alphen met elkaar in verbinding worden gesteld. Dat zal ook de populaties van plant- en diersoorten versterken. Daardoor zal het ook minder snel gaan uitsterven... De subsidie kunnen aan het Bels lijntje per worden ontwikkeld tot kleine natuurterreinen. Die gaan dienen als leefgebied en voerageergebied tussen de grotere natuurgebieden. De koepel KBO Brabant gaat de samenkomsten van ouderen uitstellen. 130.000 leden is het de op één na grootste ouderenvereniging van het land. De grote bijeenkomsten worden even op een zacht pitje gezet in verband met het coronavirus. Zo zijn er 300 lokale Brabantse KBO-afdelingen die hetzelfde gaan doen. In het programma Goolse Kringen van 18 maart... ...komt wethouder Mario Immink en bestuursvoorzitter van Thebe Marijke Megens. Men gaat met hen in gesprek over de staat van de ouderenzorg in Goorlen. Harry Kiewitz is oud-voorzitter van de Tilburgse Voedselbank... ...en ook lid van een commissie van KBO Brabant die zich buigen over de armoede onder ouderen. Er wordt met hem gepraat over de armoede en over de daarmee samenhangende groei van het aantal ouderen.